Als men het verplichte gedeelte van het gebed begint, leest men nog eens de woorden van de Azan, maar sneller en zonder stemverheffing. En na Haya al al-Falah voegt men er tweemaal tussen. qad Pamatisola, is salah.